Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hier dus aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com basilis. Met Francisca praten we over de hiërarchie van bruikbaarheid... over de toekomst van de graphical user interface... over hybride interfaces en over veel en veel meer. En zoals bijna altijd beginnen we weer met de vraag... wanneer is iets goed? Um ja, Ik vind een product dat het goed is als het eh, bruikbaar is. En dan bedoel ik de drie aspecten van bruikbaarheid... of van usability, ik weet niet hoe Oké, okay, nee, maar noem ze maar eens, um, uh, ik volgens mij... Nou, dat, dat het doet wat het, uh, wat het zegt dat het moet doen. Yeah. Dus dat de functies erin zitten ook die je yeah. nodig hebt. Uh, dat hij die zo goed mogelijk doet... Dat je niet door honderd hoepels hoeft te springen om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Yeah. En dat de gebruiker er op een of andere manier ook nog uh, blij van wordt of zichzelf er beter door voelt. Oké. Okay. Oké, okay, dus dat is wel echt belangrijk. Alleen maar dat hij het alleen maar doet. Is niet genoeg. Is niet genoeg. Nee. Oké, okay, en dat je er dus. En dat hij het doet met door hoepels springen is eigenlijk onacceptabel. Ja. Ja. Oké. Ja, dat vind ik interessant, want ik had uh, voor de zomer had ik uh, Leonie Watson uitgenodigd, een blinde developer. En ik had met haar, en haar had ik het thema voorgelegd, wat is delightful user experience for somebody who is blind. oh, dat is moeilijk. En, oh, en uh, omdat we, we zijn tegenwoordig met user experience, tenminste, ik hoor dat steeds vaker, zijn we bezig met delight. Dus het moet delightful zijn. Dat is ook wat mm. je zegt, dat derde punt. Je moet het, het moet meer zijn dan alleen maar het doen. Je moet ook iets van een soort van... Nee. Ja, je moet een soort van band met het product krijgen. Ja. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wat degene die je product maakt... belangrijk vindt. Dat je ja. mensen bindt, zodat ze ja. hun product blijven gebruiken... en niet dat van iemand anders. Oké, okay, dat vind ik ook wel grappig. Dat het dus eigenlijk vanuit... De... Oh vanuit de ja. brand komt en niet zozeer dat het een behoefte is van de gebruiker. Dit is dus meer een behoefte van de... Ja, nou, ik denk een beetje allebei. Ja. Want de gebruiker die, gaat, die zoekt naar die kwaliteit of iets waar hij blij van wordt... wat hij fijn vindt om vast te houden of om mee te werken. En de maker die gebruikt dat om juist die mensen aan zich te binden. Ja, ja dat kan natuurlijk ook doorslaan hè? Ja. Je dat boek, uh, How to Make Users Hooked of zoiets. Ja, ja. Dat is echt een bestseller. Dat ja, zeker. Over nog verder gaan dan dat mensen het leuk vinden, maar dat ze er verslaafd aan hebben. Ja. ja, dat is dat, ja. het hele behavioral design. Maar ja, je kunt ook, ik denk dat bijvoorbeeld Apple dat ook een beetje te veel doet, omdat ze. Zo'n mooie afgesloten omgeving hebben ontworpen. Zoals ja, ja. dus je er eenmaal in zit, dan, ja, dan werken die producten allemaal zo goed met elkaar en dan kun je er eigenlijk nooit meer uit. Ja, ja. Dus zij hebben dit soort van ultieme ja. gebruikservaring het is ja. ze gebouwd. Waar je... En mensen worden er blij van. Ja, een gouden kooi is dat toch? Ja. Daar Kun je niet meer uit. Ja. Ja, ja en hij nou is het ook zo, ja. ja. Kijk, dus daar zijn verschillende manieren om dat te doen. De ene is een gouden kooi bouwen, de andere is, zoals Twitter, het doet mensen verslaafd maken. Nee. Um, met die de rode puntjes. Yes. Het <lacht> <Dat> is ongelooflijk, mijn <lacht> derde Ja, zit ene een rood, rood puntje. Punt. Ik ben erop gaan letten. Ik zie een rood puntje. En er doet een of andere ping in mijn hoofd: ping en een rood puntje. Jee. Yeah. Huh? <lacht> Ja, dan heeft iemand gereageerd op iets. Ja, nee, die moet je uitzetten, denk ik. Ja, ja, ja, ja. alle rode puntjes staan ook uit ja. op mijn telefoon. maar Ze stoppen ze overal in de interface, zitten rode puntjes. Oh ja. ja. oké, okay, maar goed, maar dus de, de, waar, waar uh, Leonie Watson eigenlijk op uitkwam... Zij was blij als, als het haar lukte. Ja, dus uh, bij die eerste... Dus de, um die eerste laag... dat de functies vervuld ja. worden... En, oh, en ook nog de tweede laag... dus zelfs als het niet heel efficiënt is... Dus eigenlijk... de eerste laag lukt er niet eens altijd... Mm. en het, ze zou het ook best... dus zij is een... Weet je, ze is een, een webdeveloper... dus zij kan uh, dingen hacken... Uh, als uh, het niet lukt... dan kan ze de source code even aanpassen... zodat het wel lukt... dat ja. soort dingen doet ze... en dan, vindt ze het, dan is ze blij... want het is gelukt... Zelfstandig. Ja. Dat is niet jouw definitie van goed, <laughs> denk ik. <laughs> nou ja, het is misschien voor haar trouwens uh, wel... Het, haar ervaring wordt er wel beter door. Want zij heeft wel het gevoel... Um, dat ze... Uh, zij krijgt er zelf een betere beleving door. Omdat ze zelf iets kan doen erin. Maar dat zijn natuurlijk heel veel mensen. Ze kunnen dat helemaal niet. Nee. Die zijn volledig afhankelijk van wat het product hen aanbiedt. Ja, uh, dus zouden we, daar, zouden we daar meer onderzoek in kunnen doen? Want ik heb zelf het idee... Of nou, ik weet niet of dat waar is... Maar dus, ik spreek wel eens met mensen die zeggen... Ja, dat, dat User Interface Design... Visual Interface Design... Graphical User Interface Design... Dat is wel gedaan. Daar hebben we alle patronen wel gevonden. En dat is saai. En dat is een beetje patterns herhalen. En uh, die plak je boven elkaar en je bent klaar. Uh, daar zit geen innovatie meer in. Mm. Ik denk wel dat er nog een heleboel te verbeteren valt. Ja? Ja, nou ja, er zijn... Misschien in visual inderdaad... Ja... Hebben we wel een beetje een rondje gedaan. Maar er komen zoveel nieuwe dingen bij nog de hele tijd. Mm -hmm. um, maar is het zoals een fiets? Dus dat je zegt, fietsen die hebben, weet ik veel... 100 jaar geleden hun final form gekregen. Het zijn twee driehoeken met twee wielen. En een ketting. En een stuur. En een zadel. En het enige wat we daar nog aan kunnen doen is een beetje tweaken. Je kan hem een beetje... Doe je een paar kleine dingetjes op en dan heb je een sportfiets. Of je haalt een paar dingetjes eraf en dan heb je een stadsfiets. Nee, ik denk dat het wel veel verder gaat. Zijn we daar al met user interface zijn of nog helemaal niet? Nee, ik denk van? niet dat het vergelijkbaar is. Want we hebben... Oh, yes. uh, de, want de drager van de user interface die verandert steeds. Nog okay. steeds. De, ja, we maken websites. En die, die staan nu nog op laptops. En op computers. En, en op telefoons. Maar dat gaat ook nog de hele tijd veranderen. Ja. Oké, okay, Dus er komen dingen bij. Er verdwijnen dingen. Ja. ja. En die gaan... Ja, die, zolang die dingen nog veranderen... Nou, dan hebben wij nog wel een hoop werk te doen, denk okay, ik. Oké, yeah. ja. Yeah. En ik denk niet dat al die patterns en al die dingen die tot nu toe zijn ontworpen... dat die zomaar nou, dat die nog de hele tijd meelopen. Ik denk dat er nog wel dingen... Ik hoop in ieder geval dat er nog wel dingen afgaan. En okay, dat er dus alternatieven komen. we in de periode van de felocipede. We hebben nog niet de, de, nee, de, inderdaad. de definitieve... Nou, dat is fijn om te horen, toch? ja. ja. Ik ben ook blij, hoor, want ik vind deze vorm eigenlijk nog heel erg saai. En helemaal niet zo... En helemaal in niet records. zo bruikbaar. Nee, dat kan nog veel beter. Drop-down-listen, nou, die, die moeten zo snel mogelijk uitsterven, wat mij betreft. Dat dus ja. is, ja, een tapbar. Mm, yeah. no ja, het is op dit moment misschien nodig, maar dat zijn volgens mij dingen die in de loop van de tijd anders worden. Ja. Hoop ik eigenlijk. Ja, ja, ja. Of niet meer nodig zijn. ja. Want jij hebt, zelf heb jij interfaces gemaakt voor auto's? Of nee, voor autoradio's? Ja, voor infotainment-systemen. Oké. Okay. Noemen we dat. Ja. Um, dus dat is de radio en de navigatie. Oké, okay, en de navigatie. En soms ergo. Uh, <laughs> Oké. Okay. Dat zijn in feite de systemen die niet kritisch zijn voor het gebruiken van de auto. Oké, okay, yeah. oh, ja. Oh, wat een goede omschrijving. Niet kritisch, maar wel heel veel gebruikt. Zeker. Ja. Ja. ja, en uiteindelijk zijn ze toch wel kritisch, want als, ze, als, als de gebruiker er te veel mee aan het werk is, dan, nou ja, dan rijdt hij tegen de bom. Ja, dan gaat hij dood. <laughs> ja, dat is, is wel, heel erg kritisch. kritisch eigenlijk. <laughs> en, ja. en wordt hij een gevaar voor zijn omgeving. Ja. ja. Oké. Okay. En daar, wat zijn daar dan de dingen waar je heel erg specifiek op moet letten? Want eigenlijk waar het op neerkomt is. Mensen gebruiken het, maar zouden het niet moeten gebruiken. Ja, ja het is een soort van ja, een eeuwige worsteling... ...denk ik, tussen de, de ontwerpers en de, de, de producteigenaars en de gebruikers. Um, de ontwerpers die weten wel dat het eigenlijk niet kan... En de producteigenaars, de autobouwers, die weten eigenlijk ook dat het niet zo heel handig is. Er zijn ook regels in sommige landen over opgesteld. Als je bijvoorbeeld in Taiwan gaat autorijden... als je harder gaat dan 10 km per uur, dan gaat je scherm gewoon uit. Okay. In Nederland of in Europa doen we het met een waarschuwing. Aan het begin, als je de auto aanzet, dan zie je een grote waarschuwing op je scherm. Die je weg, zo snel mogelijk wegklikt, want het is ja. natuurlijk heel vervelend. Nee, ja, daar ben je ook aan, dat is gewoon het opstartscherm is dat. Ja, nee, dat ga ik ook niet lezen of zo. Nee. Um, nou ja, en daarna, ja, dan probeert, denk ik, de ontwerper dat zo goed mogelijk te doen, maar ja, dat kan eigenlijk bijna niet. Dat is best. wel interessant. Dus dan heb je dus eigenlijk. En, en, en dat, dat in Taiwan, werkt dat? Is dat een, of, of zitten daar dan ook weer zware nadelen aan? Ja, ik weet niet precies of het werkt. Um, ja, want je hebt natuurlijk ook vaak dat de tweede, dat de bijrijder uh, ja. wel geïnteresseerd is in het uh, infotainment systeem. Ja. Dus dan, misschien zit er dan een soort van sensor in die ziet of het de bijrijder is die het ding bedient of de ja, ja, bestuurder. Op een gegeven moment gebruikte ik Waze, zo'n uh, hm? programma, hoe heet dat een um, routeplanner. Ja. En als ik tijdens het rijden dat ding ging bedienen, dan zei die Hé, hey, je rijdt. Dat moet je niet doen. Of ben je de bijrijder. Oh, oké. Okay. Maar, wat er dan eigenlijk gebeurd is... Als hij dat niet had gevraagd, was ik al klaar met wat ja. ik wilde doen. En nu ineens, in plaats van dat ik op de weg let, moet ik gaan... Ja, moet je het ding Kijken, gaan wat, wat, hé, wat vraagt hij nou? Ja. Ja, nou, ik, ik denk dat het een, een groot probleem is schermen in de auto. Ja. En dan... Ook de telefoons die worden nog steeds worden gebruikt. Ja, je ziet het ook echt, hè? Je ziet gewoon ja. op de snelweg auto's die van baan verwisselen ja. heel langzaam. Die zitten, of ineens heel langzaam gaan rijden, ja. die zitten gewoon te Facebooken. Ja, nee, dat is. Uh... Nou ja, en dat gebeurt dus ook als je eenmaal een groot scherm hebt in de auto. Ja. En je daarop je, um, je iTunes bibliotheek kunt uh, doorspitten. Naar een album wat je wilt horen. Maar is een groot scherm dan niet beter dan een klein scherm? Omdat je dan vanuit je ooghoek het kunt zien. Ik nee. denk het niet. Nee. <laughs> Want nee? zolang je naar het scherm. Nou ja, zolang je op het scherm dingen ziet, zie je geen dingen op de weg. Want ja, ja. je ogen stellen scherp op dichtbij. Ja. En niet op veraf zelfs. Dat ja, ja. je door het raam kijkt. Oké, okay, dus groot helpt niet. Nee. No, dat was wat laatst, zat ik zat laatst in een Tesla en je hebben een gigantisch Enorm, scherm. Ja. Enorm. En een A4'tje is het ongeveer. Volgens mij wel, ja. en ja. Het, Volgens mij was het idee daarachter dat je dus minder hoeft te zoeken en dat het groter is. Oké, okay, nou als we ook uh, zulke grote knoppen erop plakken, ja. dan zou dat misschien wel een beetje werken. Ja. Maar ja, en wat zijn dan manieren om, hier, om, om dit wel op te lossen? Dus wat, bijvoorbeeld die interface die jij hebt gemaakt. Of je hebt een aantal interfaces mm. gemaakt. Wat voor dingen deed je om ervoor te zorgen... dat die focus op de juiste plek bleef? Um, en zo min mogelijk bij de, de, jouw interface. Dat is ook wel weer gek. Want je maakt een ding daar ben je trots op. En dan je mensen naar kijken, nee, toch? Nee, mensen mogen zo weinig mogelijk gebruiken. Ja. Ja. Uh, nou, wat we altijd deden met touchscreens met kleine touchscreens in de auto... is dat we heel goed de hoeken gebruikten. Voor vaste functies. Okay. Zodat de gebruiker dus niet... al te veel naar het scherm hoeft te kijken... om wat routine dingen te doen. Yeah. Um, en dat klinkt heel simpel... maar als je kijkt bij... Ja, in willekeurige auto's... dan is dat helemaal niet zo... Die, die touchscreens die worden meestal ontworpen zoals, nou ja, zoals een iPhone-app of een website. Er wordt niet speciaal rekening mee gehouden. Nee, nee. nee. Um, de ja, andere, manier, andere dingen die we ook altijd deden, is zorgen dat de gebruiker het scherm uit kan zetten. Mm -hmm. En um, maar ja, dat was in de tijd dat ik daar werkte. Een jaar of tien geleden. Een beetje lastig. Maar uh, andere manieren van input. Dus dat je niet naar het scherm hoeft te kijken. En daarop te hoeft, te op hoeft te drukken. Maar dat je de steminvoer gebruikt. Okay. Of uh, stuurknopjes um, die aan je stuur zitten. Ja, die zitten tegenwoordig volgens mij bijna overal. Ja, auto, bijna overal. Ja. Ja. ja, en steminvoer dat, uh, dat is heel erg lastig. Zeker in uh, auto's. Ja, in auto's met geluid eromheen. Ja. En in verschillende talen. Ja. En dan vooral ging het uh, vaak over navigatie. Dus over het invoeren van stadnamen en straatnamen. En dat is bijna onmogelijk. Ja, dat is echt heel mooi. Nou ja, dat gaat. Zonder internetverbinding is het onmogelijk. Ja, zonder. internet. Ja. Ja. En nu heb je met gewoon. Laten we zeggen in Nederland redelijke 4G-dekking. Ja. lukt het vaak wel. Ja, ja. ja. Dat, dat is daarvoor nodig, volgens mij. Dat past niet op een telefoontje, dit soort... Ja. Spraakherkenning. Ja, en verder, wat hadden we nog meer bedacht? Het um, probleem is natuurlijk ook met spraakherkenning... wat ik laatst ontdekte. Want ik had voor het eerst... dacht ik, oké, okay, laat ik in Siri gaan... daarmee gaan spelen, kijken wat daar gebeurt. En uh, dan zat ik in de auto en toen zei ik: Hey Siri, speel mijn takkenherrie-playlist af. En dat ging ik keurig doen. En toen stond hij wel heel hard. Dus toen riep ik: Hey Siri, zet eens wat zachter. Maar dat, dat verstond hij <laughs> niet meer, want het stond heel hard. Ja. ja dat zijn natuurlijk dingen, daar, kom je, daar ontkom je niet aan. Ja, ja dus dat, daar is nog een hoop in te doen. Dus dat is uh, voor ontwerpers denk ik nog wel nuttig. Oké, okay, dus het zit vooral dan in de... maar dat zijn dus echt wel meer... non-graphical user interfaces. Ja. ja. Ik denk dat het vooral een, een soort van combinatie moet worden... van die verschillende modi. Oké, okay, ja. Dus het is niet het een of het ander. Die dingen hebben gewoon met elkaar te maken. Ja. Ja, en ik denk dat dat veel beter op elkaar aan mag sluiten. Allemaal. Dus okay. dat je op het ene moment... Uh, met een sprakenkenning begint, maar dat je die met je scherm eindigt. Want je kunt niet alles met sprakenkenning doen, maar andersom ook niet. Dus dat, er, um, ja, dat het beter verstrengeld wordt, die twee manieren. Oké. Okay. Dus wat je ziet nu, was dat de Amazon, de Amazon Echo? Ja. Toch? En die heeft nu ook een versie met een schermpje. En is, is dat mm. daarom? Ik denk dat het daarom is, ja. Ja. Um, ja, als je met uh, Alexa een recept zoekt bijvoorbeeld, dan gaat ze allemaal dingen voor je opnoemen. Ja. Maar op een gegeven moment moet je dat wel. Ja, wil je misschien wel het recept voor je ogen zien. Ja, ja, ja. Je wilt niet dat ze gaat zeggen van nou, één kilo aardappelen. Ja, ja. Nou, ja, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is super onhandig. Ja. Wat dat betreft is spraak en video, die hebben gewoon een nadeel ten opzichte. Van, het heeft een voordeel, maar het heeft ook een nadeel. Hm. Zeker voor dit soort dingen. Recepten inderdaad. Heel goed. Ja. ja, dus je wil beginnen met spraak. Maar je wilt eindigen met een lijstje op een schermpje. Of misschien een uitgeprint dingetje. Ik weet het niet. Nou ja, ik denk dat het, dat het interessant is om te zien waar dat naartoe gaat. En hoe we dat ja, voor elkaar kunnen krijgen. Dat zijn natuurlijk niet alleen ontwerpers die dat moeten gaan doen. Maar dat ja, alle mensen die technische mensen die... meewerken aan al die ecosystemen. Ja. Dus nee, dat, ik vind het interessant. Ja, ja, dus eigenlijk zeg je... nee, het begint alleen maar interessanter te worden. Ja. En die Final Four... misschien dachten we dat we die wel hadden... maar dit gaat echt beyond de fiets. Ja, ja. ik denk het ook. Oké. Okay. Nou, dat is wel heel fijn om te horen. Toch? Ja, vind dat ik. Vind ik. Ja. <laughs> <laughs> nee, want ik word wel... Een, goed, dat is niet helemaal waar hoor... Ik, ik overdrijf misschien een beetje. Maar je hoort dus wel een aantal mensen die zeggen... van nou, de graphical user interface dat is saai. De hele innovatie is eruit. Uh, er zijn patterns. Er zijn boeken over geschreven. Er zijn best practices die vertellen wat mm. we wel en niet mogen doen. Mm. Die voelen zich heel erg beknot in de, in de creativiteit. En die zoeken ook. Hè. Die gaan de blockchain onderzoeken. Wat kan daarmee? Die gaan... Mm. Uh, inderdaad spraak en conversatie onderzoeken als manieren van input. Hm. Ja. Nou, ik denk dat er nog heel veel te doen is. Dat is ook zo, als je en kijkt dat, naar de uh, chatbots ja. tegenwoordig. Ja, en ik denk dat er ook nog wel meer, uh, meer verschillende devices gaan komen. Ook nog Waar wat, we ja. iets mee kunnen Noem doen. Noem eens wat. Nou, ik denk dat er ook wel schermpjes komen... Andere, op andere plekken die we nog niet. Um, ja, die we nu nog niet kunnen bedenken. Okay. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, een simpel voorbeeld. Bij, hier aan de overkant bij EMC hebben ze dan nu bij de docentenkamer een schermpje staan. Een touchscreen. Voor studenten, als ze een docent zoeken, dan kunnen ze door dat lijstje scrollen en dan. Docent aantikken en dan kunnen ze meteen zien waar die uithangt, omdat ze geen vaste bureaus meer hebben daar. Oké. Okay. Nou, dat had, je niet, dat had je vorig jaar nog niet kunnen bedenken dat, ze, dat daar een schermpje zou zijn, staan waar studenten interactie mee zouden hebben. Ik kon het wel bedenken. Ja maar, ja, maar ja, maar het was er nog niet. Het was er nog niet. Nee. Het en nu is er. Is het een beter systeem dan de foto's die wij naast de deuren hebben hangen? Nou ja, ja wij hebben nog ongeveer een vaste plekken. Maar ja. als, stel dat onze docentenkamer wordt op de schop gaat... Mm -hmm. en er zijn er nog maar flexplekken over... dan zijn die foto's misschien niet meer genoeg. Nee. Stel dat we heel groot worden en dat we verschillende verdiepingen hebben. Ja, maar hier, hierin vraag je ook wel wat van de docenten dan, toch? Die moeten aangeven waar ze zitten. Ja, ja. dat zou ook nog automatisch kunnen. Ja. is het nieuw op de EC? Ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> Vasili ligt alweer in de hangmatkamer. Ja. Ja. Nou ja. Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, wel grappig. Dus, ik vind dat ook wel weer grappig, want ik hoor juist heel veel mensen ook zeggen. We gaan naar zero interface. Dan hebben we minder schermen. En die hebben een hekel aan schermen. Dus ik wil geen schermen meer. Nou ja, het liefst, ja. Als het zou kunnen zonder scherm, ook graag. Ja? Um, ja. Uh, nou, ik heb vorige week aan gedaan. Okay. En daar hebben we 500 studenten dingetjes ontworpen. Oké, okay, dus is het voor de eerstejaars student is dat, hè? Want niet iedereen oh, ja. die hoort, weet dat natuurlijk. Ja, dus de 500 eerste eerstejaars hebben hun eerste dingetje ontworpen. Ja. Een hulpmiddel voor mensen in Artis. En een heleboel studenten hadden inderdaad dingen met schermpjes bedacht. Maar eigenlijk de leukste, ja, de meest, um, hoopvolle, uh, het meest hoopvolle ontwerp wat ik heb gezien, dat had geen scherm... Uh, dat was een, uh, een toepassing op een um, smartwatch. En het enige wat hij deed was... als je in de buurt kwam van een interessant uh, gebouw in Artes, dan ging hij trillen. En dan moest je je koptelefoon even opzetten. En dan ging de gids iets vertellen. Oké. Okay. Het enige wat het ding deed. Ja. Geen scherm. Maar gewoon een soort van virtuele gids die met je meeloopt in het park en die zegt... hé, hey, je moet hier even stoppen en even luisteren wat ik te zeggen. heb. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En ook even, niet de hele tijd? Nee, niet de hele tijd. Uh, dus het, ja, schermen die hebben vaak de neiging... of de ontwerpen die ons studenten maken hebben vaak de neiging... om heel veel aandacht te vragen... Mm -hmm. En het is juist inderdaad wat je zegt, de interfaces. is. Ja, er zijn mensen die naar een zero-interface toe gaan. Ja. En dat ging meer een beetje die kant op. Ik ja, ja, ja. vond het een, een goed ja. idee en uitvoerbaar. Eigenlijk zou je nog wat iets toevoegen. Want ik vind dat ik die koptelefoon opzetten en die trilling. Stel, ik loop daar met mijn gezin ofzo, of zelf met vrienden. En ik zit gezellig te praten. En eens begint het ding te trillen. En mijn aandacht te vragen. Hé, hé, hé. Zet een je koptelefoon op, joh. Hé, hé, hé. Ik ben belangrijker. Dus, wat ik heel mooi vind. Met Astrid Poot had ik het daarover. Een jaar geleden. Zij presenteerde dat ook in Tuschinski. tijdens de kick-off van, uh, van ons academisch jaar. Uh, zij heeft een app ontworpen. Uh, voor uh, gezinnen. Waarin één iemand het syndroom van Down heeft. En dat is een... Hele goede, dat is een heel goed boek, blijkt. Of zo. En die leert mensen beter omgaan daarmee. Hoe, hoe kan je de kwaliteit van het leven verbeteren... dan maar oefeningen en weet ik veel wat allemaal. Fantastisch boek, maar dat boek is zo dik. Dat is een onhandelbaar ding. En, dus zij hebben een app gemaakt. En wat ik zo mooi vind aan, die, aan de, de, hoe ze die app promoten... is dat je telkens blije mensen ziet... En dat je ergens op de achtergrond op de bank een uh, iPad ziet liggen die uit is. Mm -hmm. Dus hun doel is dat je de app niet gebruikt. Dat vind ik een hele mooie. En dan zit ja. je volgens mij echt op zero interface. En dan, heb je, uh, dan gaat het over de kwaliteit van leven verbeteren. Mm. In plaats van de app gebruiken. Mm. Ja, nee, zeker. Dat is een mooi streven. Ja. Mm. ja. Dus minder aandacht vragen. Ja, zeker. Zeker ja, ja, nou ja, zeker. Een auto moet dat. We, zouden we daar wat kunnen leren voor om uh, delightful experiences te kunnen maken voor Leonie Watson die blind is? Oh, mm. iets wat juist niet aanwezig is. Ja, iets wat niet aanwezig is. En natuurlijk, hmm. Ed, zij heeft sowieso geen graphical user interface. Hmm. Dus zou, zou omdat we ons nu meer bezighouden met spraakherkenning en dat soort dingen... zou dat daaraan bij kunnen dragen? ik, ik dat weet het niet. Weet je niet? Nee. Nee, nee daar zou ik, wat, zou ik wat meer over Lainey Watson moeten weten. Nou, okay. Oh ja, over haar specifiek <laughs> of over blindheid of ja en over haar specifiek ook want ik denk wel dat zij wat je tot nu toe vertelt is dat ze iemand is die zelf ook heel erg gaat knutselen ja, ja. ja. maar eigenlijk wil je dat natuurlijk niet ik bedoel dat doe jij ook jij ja. kan ook een je bent interface-expert dus als jij iets niet snapt als iets niet direct duidelijk is dan ga je het onderzoeken totdat je het wel snapt ja toch nou ja, misschien Jij is dat. Gaat in, in hoekjes van schermen ga je kijken of daar misschien een interactieding zit. Ja. Misschien is dat wel nog interessanter. Dat mensen hun eigen, dat we mensen meer vrijheid of gebruikers meer vrijheid geven in de manier waarop ze met dingen omgaan. Oké. Okay. Dat, ze dat ze zelf meer uh, controle hebben over de user interface die ze gebruiken. Oké, okay, dus meer eigenlijk settings bieden. Ja, ja, en dat klinkt heel saai... want we, ja... tot nu toe hadden we natuurlijk altijd het idee... van nee, we moeten zo weinig mogelijk settings... want de mensen die... Ja, die willen, moeten het één keer doen... en zelfs dan is het moeilijk, ingewikkeld... niet leuk. Mm -hmm. Maar ik denk dat we daar een beetje van terug moeten komen. Omdat we nu zien dat... Ja, een heleboel mensen... hele verschillende behoeftes hebben... Ja, verschillende interesses... En dat ze het ook veel beter snappen. Ik bedoel, ja, als je de hele tijd met Twitter door rode bolletjes wordt uh, uh, ja, gestoord... Ja. dan is het misschien handig dat je dat zelf kunt aanpassen. Ja, nou ja kijk, ik maak daar dan een, een hek voor. En dan zorg ik dat met CSS dat bolletje altijd onzichtbaar is. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> uh, ja, en ik denk dat, uh, dat daar ook nog een, een hoop... Dingen te doen zijn voor, um, voor ontwerpers. Oké. Okay. dat ze verschillende okay. versies kunnen ontwerpen. Of meer vrijheid voor de gebruiker, dat hij zelf ding kan samenstellen. Of gebruik maken natuurlijk van wat er geboden wordt op het systeem wat de gebruiker gebruikt. En je hebt bijvoorbeeld op uh, telefoons toegankelijkheidssettings. Mm. Dat is sowieso super interessant om eens door te yeah. uh, schippen. Mijn telefoon ziet er tegenwoordig helemaal anders uit. Ik heb ja. Allemaal high contrast, grote fonts. Het is ineens een heel weird ding geworden, een hele andere ja. interface. Maar wel beter hoe ik hem wil. Ja. ja. Dan hoef ik niet mijn leesbril nog op te zetten. Ja. <laughs> kan ik nog vijf jaar zonder. Ja. Nee, dat heb ik Maar ook. sommige apps die maken daar geen gebruik van, die negeren dat. Dus dat zou wel een manier zijn natuurlijk om te kijken, oké. Okay, ja. Er zijn system settings ja. of browser settings die je kunt. Ja, ja dat, ik denk dat, uh, dat gebruikers daar meer en meer bij gebaat zijn. Dat ze dingen kunnen aanpassen naar hun eigen ja, manier van werken. Het is wel grappig, want dat had je. Toen ik begon met computers, kon je alles skinnen. Ja, <laughs> alles. Ik ja. kon helemaal zo, dat, dat is dat, niet ja, helemaal weg. Het resultaat was vaak heel dramatisch, ja, verschrikkelijk. inderdaad. Verschrikkelijk. <laughs> maar, maar het kon wel. Ja, het was ook wel user interface in Comic Sans. En ja, ja. Roos en geel. Ja, precies. Furry. Ja. Ja. <laughs> fluffy. Ik had wel een fluffy browser, inderdaad, op een gegeven moment. Ja. ja. Kon dan? Maar daar ja. zijn we dan wel ja. teruggekomen. Ja, maar ik denk dat het eigenlijk wel weer mag komen. Oké. Okay. En, dan, en ook omdat... wat je nu ziet... Um, de, de, de, de grote apps die mensen gebruiken... Facebook, uh, Twitter, WhatsApp... Nou, om de zoveel tijd komt er een um, update... en dan wordt de hele app weer op de schop genomen... en iedereen moet dat dan maar, die moet dat dan maar gebruiken. Mm -hmm. Waarom mogen ze niet zelf kiezen... welke dingen die in de topbar staan? Nou ja, dat, Twitter is er op een gegeven moment... zelfs heel ver in gegaan. Hè? Twitter had... Uh, van een, een API en iedereen kon die gebruiken mm. en je had dus allerlei soorten apps die allerlei hele specifieke inderdaad mm. uh, perso uh, bijna persoonlijke apps yeah. en ik, je kon als jij hele, op een hele specifieke manier Twitter wilde consumeren dan kon dat yeah. en toen zeiden ze op een gegeven moment nou dat mag niet meer maar yeah. je mag alleen maar de API gebruiken voor, uh, met onze voorwaarden ja dus die deden echt precies het tegenovergestelde ja ik vind het wel jammer ja, ja. Um, oké okay, dus echt settings die zijn maar ook persoonlijk dus hè toch ja dat je de persoonlijkheid van de gebruiker erbij gaat betrekken ja dat zou ook nog wel intelligent kunnen dus na een verloop van tijd dat de, de user interface zich aanpast Mm -hmm. en hoe jij dingen gebruikt dus als jij iets nooit gebruikt dat het dan ver weg terecht komt waar je het niet ziet ja, ja, ja. ja dat, we weten ook dat dat ook bubbels veroorzaakt <laughs> <Ja>. <laughs> toch daar ja, zit ook nee, eens een nadeel ja. aan ja, nee, nou, nee. Nou, misschien kan je natuurlijk ook at random af en toe weer iets even naar boven laten komen dat is ook een vorm van intelligentie natuurlijk ja, ja. Ja, nee nou ja, intelligentie is nog te simpel, vind ik. Tenminste, wat ik zie wat er nu mee gebeurt... is mm. eigenlijk... werkt het vooral heel erg beperkend... en uh, simplificerend. Mm. Ja. Ja, maar ik denk... dat de kwaliteit ook wel... is dat mensen zelf met dingen aan de slag kunnen. Want als je dat vergelijkt... bijvoorbeeld met, product, met producten... fysieke producten... ja um, ja, mensen gaan daar toch uh, aan knutselen. Uh, dingen die gerepareerd kunnen worden bijvoorbeeld. Die, die zijn wat mij betreft iets meer waard... dan dingen die zodra het stuk zijn weggegooid moeten worden. Mm -hmm. En ik denk dat het hetzelfde eigenlijk kan zijn met uh, digitale producten. Ja, ja. Zodat je zelf een beetje meer eraan uh, of zelfs kan knutselen. Of zelfs dat je die dingen samenvoegt. Toch? We hebben makerslabs. We kunnen onze eigen dingen maken. En zou je dan misschien ook... een soort van softwarelabs willen hebben... waar ja. het idee... van die makerslabs is dat iedereen daarheen kan... en zijn eigen producten kan maken. In de praktijk... Ja. gebeurt dat wat weinig volgens mij. Uh, ik hoorde wel van wat men... ik hoorde iemand die had dan... een of andere vorm van diabetes of zo. En die had daar een hele prettige spuit. Had die... Okay. Maar die spuit ging uit de handel. Okay. En die kwam toen bij een makerslab van kunnen. We die? Ah. Daar zat iets van een elementje in. Of zo, kunnen we dat maken? Want dat is niet meer te krijgen. Ja. Zeker voor mensen met een handicap is dat natuurlijk super interessant. Ja. perfect wat ze nodig hebben. Ze ja. kunnen heel goede dingen verzinnen. Maar als je daar dan ook nog software bij aan kunt bieden... want nou, dat kunnen heel veel mensen natuurlijk weer niet. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me wat... Dus Moeten misschien wij misschien beetje, wat we mee gaan doen als dus opleiding, niet. toch? Ja, nou ik, met wie had ik het er laatst over? Met Fons. We hadden het over de iPad 1. Ik heb er nog één en hij heeft er ook nog één. Ja. En het is een hartstikke goed product. Het werkt gewoon nog, maar het wordt niet meer ondersteund. Nee. En het lijkt me zo leuk als dat ding dan open zou zijn... dat je er zelf weer aan kon sleutelen, dat je er iets van kon maken wat jij, ja. wat jij nodig hebt... Stom is dat, hè? Die is niet open. Nee, dat nee. is wel jammer, want het ja. wordt niet ondersteund. Dus waarom nou, ze zouden ze het nu wel open kunnen zetten, ja. denk ik. Ja, ik heb ook zo'n uh, BlackBerry playbook. Oké. Okay. Dat was toen uh, iPad 1 uitkwam. Toen kwam BlackBerry met zijn iPad killer. Oké. <laughs> <laughs> een onwijs mooi dingetje. Ah. Echt uh, uh, iPad mini formaat dus voordat de iPad Mini bestond, was ja. dat. Uh, en uh, uh, hardwarematig was hij superieur... en ook softwarematig was hij hartstikke goed. Tenminste, de browser was heel erg goed. Maar wat ze heel stom hadden gedaan... want BlackBerry, volgens mij... hebben concurrenten van BlackBerry op managementniveau... hebben daar mensen ingezet om BlackBerry stuk te maken. Dat kan okay. bijna niet. Anders ze zijn zulke stomme <laughs> beslissingen genomen... Dus die, hebben de de, de, die playbook hebben ze duurder gemaakt dan de iPad. Ja. Want ze vonden, ja, hij is beter. En dat was misschien wel zo. Maar de perceptie is nog altijd dat Apple het beste is. Ja. Dat is één dom ding. En de andere is, om te kunnen e-mailen... had je een Blackberry telefoon nodig. Oh, jee. Ja. Dat is wel... Uh... Dat is eigenlijk een van de belangrijkste functies. Ja. Kon niet. ja. En er zijn heel veel developers die hebben zo'n ding... want die kregen we gratis bij congressen. Uh. <laughs> dus ik heb er een... die staat als fotolijstje in, uh, in mijn boekenkast. Ja. erg is dat. Ja. ja, dat is jammer. Um, maar ja. we kunnen... Uh, schermpjes cent krijgen. Je zei net al over het schermpje van mijn... Uh, opnameapparaat. Dat kost 3 euro. Mm een los touchscreen kan je natuurlijk ook kopen en die kan je op een uh, klein computertje zetten en dan heb je voor ja. 30 euro of zo heb je een, wat jij maar wil een dingetje, ja, ja. ja dus we moeten die iPad 1 weggooien zo. ja, altijd een <laughs> lijstje van maken <laughs> ik heb hele ja. kunstsites gemaakt met uh, animerende kleuren ja, okay. puur daarvoor <laughs> oké, okay, ja Oem. Om dat ding niet weg te hoeven gooien. Ja. Ik heb ook nog, nog een oude iPad heb ik ook nog. Ja. ja. Okay. Hey, en uh... Spraak hebben we het over gehad. Hou je bezig met chatbots? Met chat, dat soort dingen. Niet echt. Niet echt. Maar ik vind het wel super interessant. Ja. Yeah. Ik uh... Nou, ik kijk vanaf de zijlijn toe. Ja. Yeah. En zijn daar ontwikkelingen... die ik moet weten? Nou, ik weet niet. Ik denk dat je daar beter de, met iemand kan... Uh, Oké, okay. ja. En praten experiment. die dat heel goed kan. Ja. Okay. die ik daar veel over weet. Ja. Uh, ik heb je eigenlijk nog helemaal niet gevraagd... welk vak je eigenlijk geeft ah. hier. Nou, ik geef... Um, HCI, dus Human Computer Interaction. Ja. Dus dat is voor de eerstejaars... om ze te laten kennismaken. met hoe je dingen bruikbaar maakt. Yes. De interface. Um, uh, en in de derde jaar... geef ik daar ook een vak over. Maar dan in de minor... en dan gaan we meer kijken over hoe je... Um, een user interface over verschillende... schermen met verschillende input devices... Uh, kunt ontwerpen. Oké. Okay. Okay. Dus dat gaat echt over die hele... Dus dat gaat ook over... Dat je continu door kunt gaan met dezelfde taak op ja. de verschillende apparaten. Ja, interessant. Ja, en dat je goed rekening houdt met de specificiteit van het device waar je voor ontwerpt. Vorig jaar hadden we een aantal uh, televisie user interfaces. Okay. Bijvoorbeeld. En dat het, ja, het klinkt heel simpel, maar als je voor televisie gaat ontwerpen, dan moet je. Ja, dan moet je rekening houden met je afstandsbediening... en met de afstand van waar je zit tot aan het scherm. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn dat nog best wel... Um, ja, je moet het gewoon een keer doen om het goed te kunnen doen. Ja, de tv is wonderlijk, hè, want die... Dan denk je, oh, die dingen zijn groot, daar kan veel op. Nee, daar kan hij helemaal niet veel op. Nee, want als je kijkt van de afstand. Eigenlijk daar kan veel minder net, op. Dat is eigenlijk net zo groot als een telefoon. Ja. Als je ook kijkt vanuit perspectief oogpunt, ja. Dat is precies zo groot als een telefoon. Ja. Ja. Ja, ik heb heel lang geleden ooit wel eens inderdaad ook iets voor tv. Toen uh, had je van die, toen begon digitale televisie in te komen. Oké. Okay. Daar heb ik nog wel een hele vroege interface voor ontworpen mm. Nee, ik vind dat wel leuk. Ja. Um, ja, dus dat je met de cursor dan heen en weer moet gaan. En, ja. Uh, met die gekleurde knopjes. Ja. Toch. Ja, ja, Het is weer wat anders. Ja, we hebben zo'n Apple TV. Ik weet nog de eerste keer... De, de, de, de, toen, we, toen die net uit was, dat we dan met zo'n knopje zo... Ja, ja, ja. We met vrienden zo, gingen we dan... Videoclips gingen we dan... En dan je de ook gewoon... Vijf minuten. Ja, met dat lettertjes. kleine cursor knopje. Ja. Ja, ja nu kan je gewoon er tegen praten. Dat werkt nog wel handig. Ja, of je gebruikt gewoon je iPad om een video op te zoeken ja. en je stuurt hem in één keer naar je ja, televisie. Dat is ja. natuurlijk veel makkelijker. Dan. Ja. Hm. Oké, okay, dus dat soort interfaces, daar houden ze zich mee bezig. Ja. Uh, ja, en wat doe ik verder? Uh, visual Interface Design. Oké. Okay. Dus over hoe je een user interface... Uh, dus niet alleen bruikbaar... maar ook passend kunt maken... bij het merk waar je voor werkt. Um, bij de gebruiker. Mm -hmm. Zorgen dat ze de juiste dingen... op het juiste moment zien. Ja, yeah, en dat, uh, dat, dat er nog een soort van... stijl in zit. Want wat... Ja, wat ik altijd... Um, een beetje jammer vindt. Dus als je... heel netjes... allemaal die patterns er zo toepast... dan krijg je zo'n soort van eenheidsworst... die er aan het eind uitkomt. Ja. Die helemaal niets meer te maken heeft met het uiteindelijke product... of met het merk of het bedrijf... wat iets aanbiedt. Ja, het ja, dat, dat wordt allemaal een beetje hetzelfde. Oké, okay, en daar je dus ze ook echt wel wat aan te doen? Met die vakken? Uh, ja, in ieder geval ja. met... Visual Interface Design. Ja, heel goed. Dat, is, dat is inderdaad ook wel... Aan de ene kant heb je dus mensen... Nou ja, die zeggen het is af. En als ik dan inderdaad zie wat dat dan is. Dus de graphical user interface design is af. Als ik dan zie wat het is, denk je, dat is saai. Dat gaat het nog nauwelijks saai. voorbij. Wireframes. Mm. Een beetje ingekleurd. En natuurlijk ook die, hoe heet dat ook alweer? Een hero image met een inwisselbare <laughs> witte tekst in sans-serif erop. Yeah. Letterlijk inwisselbaar. Yeah. Dat is het mooie voorbeeld van, uh, uit het artikel van. Uh, Design machines, waarin die twintig van dat soort precies dezelfde dingen. En als je er geen logo op zet, weet je niet wie het is. Ja. Dan kan het iedereen zijn. En dat is nee, nog steeds ja. het patroon. Ja, ja terwijl je ja, in de interactie zelf, dus als je die patterns gewoon even loslaat, daar kun je ook nog uh, de emotie en branding in stoppen. Mm -hmm. Um, ja, wat, u, wat ik zelf altijd een leuk voorbeeld vind... is um, uh, Path. Dus een soort van Instagram is het. Oké, okay, ja. Yeah. Maar het bestond iets eerder... en is niet zo heel succesvol geworden. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar die hebben zo'n vrolijke... ja, zo'n vrolijke interactieontwerp. Ja. Yeah. Ja, dat als je dat gebruikt... dan word je ook helemaal vrolijk. Okay. En dan heb je ook zin om die foto's te delen. En het is ook... Um, ja, je deelt de foto's... maar dan vooral echt met je vrienden en je familie. Het is niet met de hele wereld. Het is niet om stoer te zijn. Yeah. Maar gewoon echt om... Yeah, yeah. Ja, met elkaar leuke dingen te doen. Yeah, yeah. En die hele user interface... Die, die doet mee daaraan. Dus ja, dat vind ik een goed voorbeeld... van hoe je toch iets kunt ontwerpen... wat, ja, wat specifiek is... voor één... één bedrijf, één product. Ja. En dan heeft taal dan ook nog mee te maken? Doe je daar ook nog wat mee? Want het, Kopie. Uh, hm? Daar hebben we volgens mij niet heel veel aandacht voor in de school. Maar als je zegt: vul je naam in. <laughs> of... <laughs> Toch, dat, dat, dat echt. Ja. Ja. Uh, ik vind het wel heel belangrijk en ik ben er wel gevoelig voor. Ja. Als ik zelf uh, dingen gebruik, uh, ik heb niet speciale lessen daarvoor. Voor studenten, helaas. Maar volgens mij zijn er, zijn er wel docenten die daar iets over kunnen vertellen. Kunnen vertellen, maar ik weet niet of we het doen. Ja. Als we het doen, ik doe het ook wel. Dus ik zit nu bijvoorbeeld heel te hameren op linktekst. Uh, heel veel websites. Klik hier. In deze <laughs> <coughs> en dan. Wat dan? Ja. Wat wil je dan meer lezen? Ja. ja. Nou ja ik vind het wel interessant. Um, ik weet dat ze bij, bij Dropbox... hebben ze een taalontwerper. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Maar dat is ook de enige waarvan ik weet... Nou, er bij Facebook ook wel taalontwerpers zitten. Dat is wel. Nou, je hebt bij uh, uh, Mailchimp. Ben... Oh ja. Mailchimp, die hebben zelfs... die hebben een prachtige uh, guideline over... in welke situaties je hoe mensen kunt aanspreken. Ja. Ja, die hebben, als je daar de eerste keer komt... hebben ze een hele vrolijke, geinige kopie, uh, uh, dat is wel ja. erg leuk. En, uh, maar als je bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt of zo, of als je hebt lopen spammen wat, wat ze echt niet willen, dan is ineens is de interface anders hm? en de taal ook anders. Ja, ja, ja. En daar zitten natuurlijk allerlei dingen tussen. Supermooi ding, ik zal hem wel in de show notes zetten. Oké. Okay. Ja. Ja, nou misschien kunnen we daar inderdaad wat meer aandacht aan besteden. Zeker als we meer naar uh, spraak en uh, conversational bots gaan. Ja. Dan wordt het natuurlijk steeds belangrijker. Hoe je tegen je gebruiker opdracht. Ja, dat ja. ja, de studenten van ons van de Minor Web Development hadden vorig, <coughs> voor de vakantie... hadden ze een, uh, een chatbot gemaakt voor de openbare bibliotheek in Amsterdam... Of een, een, eigenlijk een prototype daarvan. En wat, wa, wat je daar zat, het grootste probleem zat hem in hoe antwoord je als je het antwoord niet weet. Oké. Okay. Want de, de meeste vragen, nu in elk van nog voordat zo'n bot echt super slim is, weet hij wel niet. En dan hadden zij daar grapjes in gedaan, maar wat als je haast hebt of stress? Ja. Of je zoekt een boek uh, over een heel serieus onderwerp. Precies, ja. Een boek over kanker en. Uh, ja. ja. Ja, dat is uh, lastig. Ja. <laughs> <laughs> Wel goede, goede oefeningen. Ja, dat gaat, taal gaat. Speelt, eigenlijk speelt de taal altijd al, natuurlijk al een rol. We mm. hebben ons veel meer te veel op de patronen en mm. het uiterlijk gericht. Ja. Ja. Um, ja en in mijn de eerdere werk waar, waar ik dus met die kleine schermpjes bezig was daar was altijd de de clue om de juiste term te vinden die op het scherm paste mm -hmm. <coughs> dat is ook dan moeilijk want het moest zowel in het Engels als in het Portugees het best moeilijk bereiken. ja in meerdere talen en meestal ja. werkten we dan in het Engels en dat was altijd een probleem want Engels is juist heel kort Superkort. en bondig ja. en als we daarna in het Frans moesten vertalen dan ging het helemaal mis ja. Ik heb ook wel eens inderdaad met uh, voor KLM die touchscreens op, uh, op Schiphol hebben gemaakt. Die werden helemaal in het Engels ontworpen. Helemaal perfect gebouwd. En Prima. toen is het ook in het Duits en het Portugees. Ja, ja, Dat was helemaal stuk. Ik kon ja. er helemaal opnieuw beginnen. Ja, en dan kreeg je van die gekke afkortingen. Ja. En niemand snapte er meer wat van. Ja. Nou, is inderdaad, de tweede versie hebben we ook in het Portugees ontworpen. Ja. Dat ja, dat is handiger. Ja. En qua lettertypes? Want jij hebt met vooral het zwart-wit schermpjes gewerkt, of niet? Uh, ja, in het begin we, moesten we onze eigen Pixel lettertype ontwerpen. Oké, okay, wat gaaf. Ja, Toch? Het is, ja, het is leuk om een keer te doen. Maar ja. ik ben verder geen letter-expert hoor. Nee, nee, nee. Maar dan let je een beetje op. Want dat kan ook nog best lastig zijn. Want je hebt echt een hele, een hele beperkte... Ja. Ja. Uh, ja, maar dat is, uh, nou ja, we hebben er eentje, ja, we hebben er eentje gemaakt in een aantal uh, grotes. Ja, het is echt uh, zo'n precisiewerkje. Je moet het wel echt leuk vinden. Nee. Let <laughs> Letters. Ja. ja, typografie. <laughs> uh, ja. ja. Ja, ik ben, uh, denk ik niet, uh, pietje precies genoeg voor. Nee. Nee, hey, maar ik heb hier toch wel wat... Het is, een, het is wel gaaf. We, zei, we hebben gekeken naar... Oké, okay, we kwamen begonnen met de user interface. Die moet niet alleen bruikbaar zijn. Uh, en dat moet niet alleen makkelijk zijn. Maar het moet ook op de een of andere manier tof zijn. Mm. En we hebben toch ook wel weer wat... En ik zat, zit vanuit mijn persoonlijke interesse bij die toegankelijkheid of hoe kunnen we dingen prettig maken voor blinde mensen... Nou ja, via dat spraak en zo, en taal... Mm. moeten we misschien... Uh, mensen van dichters... of mensen van de jeugd van tegenwoordig uh -huh. of zo... Yeah, yeah. laten nadenken over uh, user interfaces. Nou, dat is wel interessant. Dat we ook ritme erin gaan doen. Uh. Ja... Ja, wat heb je nog meer voor taalkunstenaars? Ja. Uh, ja zangers of presentatoren. Mm -hmm. Ja, wel een oh. gaaf idee eigenlijk, toch? Dat je dan... Uh, zo'n mooie ritme om een formulier in te vullen of zo. Ja, misschien hebben mensen dan ook meer zin... Om tegen iets te praten. Want ik weet, ik weet ook niet in hoeverre. Nou ja, spraak, user interfaces, die worden nu gebruikt omdat dat kan. Maar ja. in hoeverre gebruiken mensen het echt. echt. In, als alternatief voor een gewone visuele user interface? Nou ja, ik ken al vrienden van mij die in de file boeken luisteren, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar dus dat echt, ze zelf. Bij ja, boeken dat die ze zelf voor laten uh, lezen. Uh, maar hoeveel commando's geeft hij zelf? Uh, mails dicteren. Mm. Ik heb ook wel mensen die dat doen. Oké. Okay. Ja. Uh, commando's zelf. Volgens mij gebeurt het best veel. Ik, weet, ik had een tijdje zo'n... Uh, uh, hier van school zo'n Apple Watch. Mm. Omdat ik snapte het ding niet. En ik vond het geen. Uh, was onacceptabel. Je werkt hier, je moet, je moet het maar snappen. Ja. Dus toen heb ik twee weken met zo'n ding gefietst. En het enige wat ik eigenlijk ermee deed, was zodra ik naar huis op de fiets stapte naar huis, zei ik, Take me home tegen mijn telefoon. Dat vond ik zo gaaf. Ja, ja. Ja. Net als uh, tegen Kit van de Night Rider. Precies. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik geef wel eens commando's aan mijn telefoon of aan, mijn, of aan de smartwatch. Maar ja, ik, vind, ik vind het zelf toch altijd een beetje gek om dat te doen. Oké, okay, maar goed. Maar ik doe het als, als, als ik zeker weg. weet dat er niemand luistert. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat, is, dat kan ook niet zo heel vaak. Ja, als ik op de fiets zit dus, ja. of als ik alleen thuis ben. Ja. Maar als ik nou hier in de docentenkamer aan het werk ben... dan denk ik niet dat ik tegen Siri ga praten zonder te lachen. Nee, nu niet. Want dat is nu misschien ook nog een beetje gek. Maar ik kan me ook voorstellen dat de, toen de eerste telefoons er waren... dat het ook gek was. Dat je ineens tegen een, een, een bakkelite ding... wat je tegen je oor hield ging staan schreeuwen. In ja. een ruimte waar iedereen... Maar ja, heb je ja. mensen om je heen die, te, die commandos geven aan... Nee, persoonlijk uh, niet. Maar ik kan me voorstellen dat, laten we zeggen... over tien jaar krijgen we collega's... Die hiermee opgegroeid zijn, ja. die gewoon de hele tijd commando's tegen computers roepen, waarom niet? Ja, nee, inderdaad, waarom niet? Maar waarom ja. vinden wij het dan zo gek om te doen? Omdat alles wat nieuw is gek is. Ja. Dat zijn ook nieuwe. De, de mobiele telefoons moesten we toch ook heel erg aan wennen. Zaten mensen zaten ineens in het openbaar tegen zichzelf te praten? Ja. Verschrikkelijk, ja. de jaren negentig. TV ja, het het is ook verboden in, in de sommige treincopets. Ja. Ja, inderdaad. Oh. Oh. Oh. Die hele persoonlijke... ...telefoongesprekken in de trein. Ja. Hm. Maar ik denk dat dat het wel zou kunnen zijn. Hè? Dat we er gewoon nog niet aan gewend zijn. En het heeft natuurlijk ook mee te maken... ...dat die dingen... het uh, ging wel heel vaak fout. Ja, en dat, dat je gewoon helemaal voor lul staat... Ja. ...als hier niet snapt waar je het over ja. hebt. Maar het begint wel steeds beter te worden. Denk ik. Ja, ja. Maar ik gebruik het heel weinig. Ja, ik ga op de fiets. En wat, wat, wat zeg je dan tegen Siri? Dat, ja, dan zeg ik uh, bel die en die. Oké. Okay. Want dan zit de telefoon ergens in mijn zak of zo. Oké, okay, en dan heb je gewoon je kop ervan op. Oh ja, ja. Ja. ja. Dat, okay. wer dat werkt. Ja. Een volgend nummer of zo. Nou, zo, dat is te ingewikkeld. Oh ja? ja? <laughs> nee, zo'n goede zo goed relatie heb ik nou ook weer niet met Siri. Nee. Dus een bellen, dat, dat lukt nog net. Oké. Okay. Maar ja. En is Siri een man of een vrouw? Eh, uh, ja, de Siri is een beetje ambigu, geloof ik, bij mij. Oké. Okay. Want ik, heb, ja, ik verander af en toe van stem. Oké. Okay. Okay. Dus het is ja, genderloos. Oké. Okay. Dat kan, ja, dat kan, dat, dat kan dat. Ja, er bestaan ook wel genderloze stemmen. Ja, inderdaad. Uh, uh, mijn dochtertje kijkt Pokémon-filmpjes. En de stem van Ash, dat is een jongen, is ingesproken door een vrouw. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Grappig. Ja. Dus ja, gender. Heb jij nog iets wat je wil uh, vertellen uh... aan de wereld? Ja. Nee. Of aan studenten? Nou, lekker veel dingen maken. Ja, mooie dingen maken. Ja. Ja. En uh, de... ja, goed om je heen kijken. En wat zijn de onderwerpen waar we ons op moeten richten? Zijn er nog bepaalde problemen die we moeten oplossen? Mm. Ja, er zijn wel heel veel problemen, denk ik. Ja. Ja, ik vind... De, vorig jaar hebben we veel gewerkt voor oudere mensen. vond ik erg interessant. Ja. Die hebben natuurlijk een hele specifieke problematiek. Ja, en ik vind de auto's ook nog steeds heel erg interessant. En ja. dat gaat zo vreselijk hard. Ja. Uh, ja, je in... Ik vind auto's vind ik juist zo vreselijk langzaam veranderen. Ah, ja, op de weg. Ja, nee, dat klopt. Het is dus nog steeds um, allemaal benzine. Ja, ja, ja. Nee, maar er komen nu met die self-driving uh, te technologieën... Yeah. Uh, er is een soort van race gaande tussen vier of vijf grote bedrijven... die zich daarmee bezighouden. Ja, en dat gaat allemaal een beetje achter de schermen... want het, ja, dat is gewoon nog niet uh, commercieel toepasbaar. Yeah. Maar die zijn heel hard bezig om allerlei uh, ja, de problemen op te lossen. En daar hoorden natuurlijk ook uh, user interfaces bij ja dus nou, ik vind het uh... ja, ja te gek toch self driving cars dat is echt wel ja uh, ik ben benieuwd ik wil het wel <laughs> ja. er zijn heel veel mensen die het niet willen ik vind autorijden tof ik vind autorijden ook tof maar als ik met mijn gezin in de auto zit dan draai ik me liever om en zit ik lekker met ze te, te babbelen ja inderdaad. dat dat geldt ook helemaal niet naar de weg te kijken ja en nou, dat dat kan er als het veel veiliger is en ook nog ook nog ja, ja. Maar als je gewoon lekker kan Facebooken zonder dat je van baan verwisselt, toch? Want dat is, <laughs> mensen willen dat. Je ziet het de hele tijd op de snelweg. Ja. Mensen willen self-driving cars. Ja. Of moeten ze gewoon de trein nemen? En... Ja. Is dat, eh, zit daar ik, misschien ook ik een Ik denk dat, dat ze self-driving cars ook wel files kunnen oplossen. Omdat ze een ja. ander gedrag hebben. Mm -hmm. En dat dat dan files kan voorkomen. Ja, ja Ik dus had het niet, er met soort Linders wel over... Met. Hij is de, de verkeersontwerper hier in Amsterdam. Er is ook een podcast mee opgenomen. En uh, hadden we het ook over self-driving cars. Zei, ja, zodra ze de stad inkomen, dan worden ze een probleem. Ja, dat zou wel. Van een uh, self-driving car bijvoorbeeld. En we hadden een aantal hele leuke cases toen bedacht. Uh, als je, hier heb je bijvoorbeeld op de Wieboudstraat moeten auto's dan naar rechts. Maar dat is geen voorsorteervak. Uh, en daar komen fietsers ja. aan, dus ze moeten stoppen voor de fietsers. Ja. Maar als daar een fietser niet oversteekt, omdat hij wacht op iemand of zo, die blijft daar staan, dan zal een self-driving car blijven staan. Mm. Die, gaat, die heeft ja. het niet door. Terwijl ik zie, oh, die kijkt over zijn schouder, ik rijd wel even door. Ja, ja. Dat was er één. De andere was, uh, short kon er mee, ja, als ik dan s'avonds uh, naar het café ga dan laat ik mijn auto rondrijden, want dan hoef ik geen parkeergeld te betalen. Ja. En dan heb je dus ineens allemaal lege self-driving cars. Ja, die het rondrijden. En wil je daar dan bijvoorbeeld wel... Als er auto's aankomen met mensen erin, dan wil ik best wel wachten voor het stoplicht. Maar als er auto's rijden met niemand erin, wil ik daar wel voor wachten. Ja. Dat zijn allemaal leuke vragen waar... We... Ja, zeker. Ja. En ja, nee, ik denk ook dat verwachten. ze in, in de stad nog niet zo heel erg, ja, nog niet heel erg uh, nuttig zijn. Nee. Dus wij, wij hebben een auto en die kan er zelf inparkeren. Okay. En dan gaat hij ook zeggen wanneer hij een plek ziet. Dus dan moet je heel langzaam moet je 15 kilometer per uur rijden. En dan kan hij dus inschatten of jij in dat plekje past. Okay. Maar ja, het werkt, het werkt gewoon niet altijd. Hij ziet niet altijd de plek die jij ziet. En soms dan is het een, een, zo'n parallelparkeerplek parkeerplek. En soms is het waar je dan met je kont in moet rijden. Ja, en het, het werkt gewoon niet altijd. Okay. Maar het idee is heel erg leuk. En het is, ja, het is fijn om dat te hebben. Want als je met een nieuwe auto rijdt, denk je van... oh jee, moet ik hem inparkeren. En wat als het misgaat, misgaat. Yeah. Dus nou, ik heb het misschien één keer gebruikt dat het ook echt werkte. <lacht> Dat is natuurlijk het, het allerlulligste van dat soort dingen. Hè? Als ze niet werken, zijn ja. ze nog frustrerender ja, ja, ja. dan als ze er niet zijn. Ja, maar Toch? gelukkig zitten er ook al aan alle kanten camera's. Ja. Dus dan kun je, nou, Het is me in, de, in ieder geval nog niet gelukt om een stuk te maken, de auto. Ja. Dus dat is goed. Wat cool, je hebt echt een uh, superdeluxe ja. auto, gaaf. Ik heb echt nog eentje het is leuk. die ik bijna aan moet slingeren. Oh, oké. Okay. Er zit niks uh, moderns in. Ja, maar dat gaat dan een snelle stuk. Dan moet je weer naar de garage. Dat kan bij mij minder stuk. Oh, de, ja, dat kan minder <laughs> stuk. Dat is waar. Maar inderdaad... Ja. En een aantal dingen kan ik zelf maken. Want het is mechanisch. Ja. nou ja. Ja, dat, dat is dan wel weer goede kwaliteit. Dat ja. je dus zelf ermee aan de slag kan. Ja, ja maar dat vind ik echt belachelijk aan die, aan die auto's. Dat je... Ja, je kunt niks zelf meer doen. Nee. <laughs> het nee. lampje verwisselen, dat kan misschien nog net. Maar... Ja, maar ook dat je niet ja. aan de software mag komen. Dat is ook best wel gevaarlijk eigenlijk. Dus je kan eigenlijk ook niet, daardoor ook niet controleren hoe veilig het is. En er waren al rijdende auto's gehackt. Oh. Dat is al gebeurd. Ah. Dat is toch best scary. Ja, zeker. Ja. ja, zeker. De, ja. En dat komt doordat we niet kunnen controleren hoe veilig het is. En daardoor hoeft de veiligheid niet zo goed te zijn. Aha. Ja. Ja, want als ik kan nakijken van hé, die veiligheid is niet goed... dan kan ik dan bedrijf waarschuwen. Hé, dit zit niet goed in elkaar. Dan kunnen ze dat fixen. Ja. Maar als het verbergen kan niemand het zeggen. Ja. ja. Nee. Super interessant allemaal. Gaaf. Gaaf. Hey. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, yeah, nou dankjewel. Ik vond het helemaal leuk. <laughs> nou, mooi zo. Um, ik weet niet of er mensen luisteren. Maar... Ik ook ik ben niet. Dat horen we wel. Ja. Dit was aflevering 40 van The Good, The Bad en The Interesting. Met Vasilis van Gemert, dat ben ik, en Francisca Groenland.